Minister Asscher gaat met andere Europese landen praten over de problemen rondom Oost-Europese arbeiders. Vanaf 1 januari mogen ook Bulgaren en Roemenen zonder werkvergunning in andere Europese landen aan de slag. De angst is dat ze hier massaal naartoe komen en Nederlandse werknemers van de arbeidsmarkt verdringen. Asscher spreekt hierover maandag met zijn Europese collega's. De Amerikaanse geheime dienst NSA houdt wereldwijd van honderden miljoenen mobiele telefoons bij waar ze zich bevinden. Dat schrijft de Washington Post op basis van documenten van klokkenluider Snowden. Volgens de dienst zelf worden die gegevens onder meer gebruikt om te zien wie zich in de buurt bevinden van bekende terreurverdachten en dus zelf mogelijk ook verdacht zijn.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 S-Radio 1 Journal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Het is donderdag 5 december, goedemorgen. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken verscheen gisteravond... op het Centrale Plein in Kiev tussen de demonstranten. U hoort hem straks. En we praten daarover met de VVD-buitenlandwoordvoerder... Ham ten Broeke en kenner van de internationale diplomatie... Robert van der Roer. Nederland bereidt zich voor op de storm. We bellen met Rijkswaterstaat en Teschelling. We kijken bij de buren en verslaggever Joris van der Kerkhof... is vanochtend in Den Oever. De regering wil het Nederlandse belang in uraniumverwerker... Urenco verkopen. U hoort zo of we nog steeds... Schuld geven voor de Filipijnen. En wie nog iets te melden heeft in de Zwarte Pieter-discussie... die moet dat vandaag doen, Marno Rimmers. Ik ging vanmorgen de trap af. Ik denk, zou die al geweest zijn of niet? Ik hoorde wat grommel. Ik ging kijken. Ja, hoor. Toch maar weer uw schoen gezet. En er zat wat in. Een koe van melkchocolade. Muziek is er vanochtend ook onder andere van Lowy Black...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 7 minuten over zes, u luistert naar het NOS Radio in Journaal. gaan u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... heeft gisteravond de demonstratie in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, bezocht. Duizenden betogers protesteren daar al dagenlang tegen de regering. Ik heb net met een stel jonge mensen gesproken... en ik vraag: wat willen jullie nou eigenlijk? En het hele simpele antwoord is, leven zoals jullie.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 Ik ga hier niet naartoe om uh, voor een of de andere partij te kiezen... maar alleen ervoor te uh, pleiten. Los het samen op. Dan staan wij klaar om met jullie verder te gaan. Oekraïne moet zelf over haar lot beslissen, vindt Timmermans. Hij is trouwens in Kiev voor een bijeenkomst van de OVSE... Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Dan naar Mexico. Daar is een gestolen truck met zeer gevaarlijk radioactief materiaal teruggevonden. De daders hebben tijdens de diefstal het radioactief afval uit een beschermende container gehaald. Het gevaar voor de directe omgeving is inmiddels geweken. De dieven hadden waarschijnlijk niet door wat er in de truck zat, zegt de voorzitter van de Mexicaanse nucleaire veiligheidscommissie. We think the motive and objective was to steal the vehicle. The vehicles are expensive because of the mechanisms to load and unload heavy material. Dat type van is heel common in dat that area. Daarom we dat de mensen die dit gedaan no geen idee hebben wat ze gestolen. Het ging de dieven vermoedelijk om de dure vrachtwagen. Die werd vorige week gestolen in de buurt van Mexico-stad. Het radioactieve materiaal was op weg om vernietigd te worden. Mogelijk zijn de dieven blootgesteld aan straling. Edwin de Roy van Zuiderwijn zegt dat premier Rutte leugens heeft verkondigd in de Tweede Kamer. Rutte zei gisteren dat prins Bernhard geen opdracht heeft gegeven... om onderzoek naar de Roy van Zuiderwijn te doen. En dat is onwaar, zeiden de Roy van Zuiderwijn en zijn advocaat... gisteravond bij Pauw en Witteman. Ik had het uh, natuurlijk liever gezien dat de premier uh, naar waarheid... het parlement en dus het Nederlandse volk uh, informeert. Dat heeft hij niet gedaan, vindt u? Nee, hij heeft gelogen. Uh, Rutte zegt een paar dingen. Bernhard heeft geen opdracht gegeven tot onderzoek. Uh, dat is aantoonbaar onjuist. En uh, daar hebben we ook de documentatie voor. Premier Rutte zei dat prins Bernhard... hooguit een suggestie voor onderzoek kon doen. Advocaat Mark Meijer stelt... dat je een verzoek van de prins eigenlijk niet kunt weigeren. Ferry Mingelen heeft gisteravond... voor het laatst voor de NOS... kamerdebatten geduid. Met de uitzending van Nieuwsuur... kwam een einde aan een tijdperk... van bijna 30 jaar bij de NOS. En met deze varkensnuit als symbool, gemeenteraadsverkiezingen zijn gemeenteraadsverkiezingen. Meneer Mingelen, er staat gewoon geen camera op u gericht, maar u kijkt er zo somber bij. Als we er zo somber bij blijven kijken, dan gaat het inderdaad niet lukken. En ja, dat eigenlijk nog wel door, dit mooie plan. Ja, dat is de miljoen dollar vraag, Twan. Mingelen werkte eerder voor Nova, het Vrije Volk en Trouw. En vorig jaar werd hij 65, maar hij werkte nog een jaartje door. Te kort, zei hij deze week. Mingelen nam gisteravond nadrukkelijk geen afscheid. Nee, ik ga dus weg bij de NM West, bij Nielzuur. Eh, niet helemaal naar mijn zin, maar ik blijf hier komen. Ze zijn nog niet van mij af, roep ik dan vrolijk. Mingelen wil graag actief blijven in de politieke verslaggeving... en is in gesprek met andere omroepen over nieuwe werkzaamheden. Tot zover het nieuwsoverzicht. We kijken voor u in de kranten en zien twee belangrijke onderwerpen voor vandaag. De storm en Sinterklaas uiteraard. Eerst maar eens even kijken naar Sinterklaas. Je komt ook bij de arme kinderen langs. Dat is de kopvoorpagina van het AD. Naast een verhaal over het extreem zware weer langs de kust. Speelgoedbanken delen meer cadeaus uit dan ooit. Duizenden kinderen aan wie Sinterklaas voorbij dreigde te gaan... kunnen toch blij worden gemaakt met cadeaus van de Goedheiligman... door de Speelgoedbank, al dus het AD vanochtend. Een kopje op de Telegraaf voorpagina, stormachtig Sint-avondje... met een S daarvoor als grote chocoladeletter. En trouw opent met iets anders. Experts kraken rekentoets, vragen zijn absurd en gekunsteld. Toets toetst Niet wat getoetst moet worden, oh, maakt er vrouw van. Ja, dat is een hele fijne. Ja. Meritus hoogleraar wiskunde Jan van der Kraats maakte... voordat hij naar de Kamer ging zelf zo'n rekentoets... en kwam tot de verontrustende conclusies. kwart van de vragen die kwamen op hem over als absurd en dus gekunsteld voor pagina de Volkskrant een verhaal over een groene revolutie die uit het noorden komt en wel uit Denemarken. Interessant is ook het verhaal op pagina 2. Kankersterfte in Nederland ligt veel hoger dan eh, bij onze buurlanden. Overleving bij kanker is in Nederland opmerkelijk veel lager dan in veel omringende landen. Vooral patiënten met kanker in maag, nier, prostaat en lymfeklieren zijn hier slechter af. Dat blijkt uit cijfers die in vakblad The Lancet zijn gepresenteerd. Dat is de Volkskrant vanochtend. Opening van het FD financieel TV-producent John de Mol wil Sanoma voor bijna 400 miljoen uitkopen bij SBS. Televisieproducent zint op volledige overname van het TV-bedrijf SBS. Heeft het Finse mediaconcern Sanoma voorgesteld om dienstbelang van 67% dus over te nemen? Melden bronnen rond De Mol, Sanoma en SBS aan het FD. Dan nog naar de Telegraaf. Twee verhalen daar die uh, opvallen. Personeel voelt zich ernstig tekort gedaan en staakt bij KLM. Draagvlak voor de nieuwe KLM-topman Camille Eurlings brokkelt in een rap tempo af, schrijft de Telegraaf. Terwijl de onrust onder personeel van KLM en dochtermaatschappij Transavia Martineer toeneemt. Vanwege verslechterde arbeidsomstandigheden wordt Eurlings verweten te weinig zichtbaar te zijn op de werkvloer. En dan. Opnieuw ja, ja, creativiteit. Daar, creativiteit, ja, bij de Telegraaf vanochtend. En dat gaat over uh, de kus van burgemeester Onno Hoes. Met een andere man, dan zijn echtgenoot Albert Verlinde. En de kop daarbij is. Onnozele Zoen. Leuk hè? Het is een dirty world. Elke werkdag, s ochtends van zes tot half tien. Het LOS Radio 1 Journaal. your sexy body he loves your dirty man he loves when you hold him grab him from there. I'll do it for you free. Oh, baby, the pleasure be all mine if you let me drive your pickup truck and pocket where the sun don't shine. Touches you, his hair stands up on end, his legs begin to quiver. Traveling Wilburys, hoorde u met Dirty World. Wie ook alweer op pad is, is Maino Remmers. U hoorde hem vanochtend al eventjes. Mino, goeiemorgen. Ja, hallo. 5 ja. december, hè? Wat ga je doen vanochtend? Vanochtend zijn we in Amsterdam-Zuidoost. Gisteren nog in Drachten, Friesland. Bij de banketbakker die een zwarte piettaart had gemaakt... met gouden oorringen, de rode lippen. En waar we eigenlijk te weten kwamen dat de traditie eigenlijk alleen maar herleeft. Dat het helemaal niet leefde, die Zwarte pieten discussie Sterker nog, toen we in de speelgoedgroothandel waren... ook in Drachten, bleek dat juist de traditie de traditionele spellen helemaal in waren. En dat de discussie eigenlijk voorbij was. In Amsterdam-Zuidoost is het anders. We gaan straks naar basisschool De Polstok. Daar hebben ze al een, jawel, een Sinterklaas-protocol. Maar nu passen ze ook nog een extra schminktechniek toe... De smink techniek uh, Wat is dat? <laughs> het was hier. Dat is ja, wat echt spannend. Waar. Ja, dat staat hier toch echt. Dat staat hier toch echt. Er komen wat andere zwarte pieten dit jaar op die school. Nou, daar zijn we straks bij. Dat is na acht uur. Maar eerst gaan we langs bij Miss Kitty. Die heeft uitgebreid gedemonstreerd. Was ook in de media. Uh, tegen ja, met hele die Zwarte Pieter discussie... die uh, blijkbaar toch een open zenuw heeft geraakt. En zij houdt vandaag haar dochter thuis. Dat mag allemaal niet. Dat blijkt dan weer uit regelgeving van de onderwijsinspectie. Want zo'n Sinterklaasmiddag, dat is wel degelijk een officiële... of officiële, maar het is een onderdeel van het lesprogramma. Dus uh, je kind thuis houden, dat uh, mag volgens de wet niet. Je moet eigenlijk deelnemen aan het onderwijsprogramma. Tenzij een zwaarwegende reden is dat je je kind thuis houdt. Bijvoorbeeld als het ziek is, bijvoorbeeld. Hè, dan. Dus ja, het is een overtreding. Daar gaan we het dadelijk maar eens met erover hebben. En gaan we het er nou volgend jaar weer over hebben? Mm. Of hebben we het nu gehad? Vraag ik me eigenlijk ook af. Um... Goed, straks eerst langs bij Miss Kitty, daarna dus naar basisschool de, Pol, de Polstok. Die is ook hier in Amsterdam Zuidoost, waar het blijkbaar het afgelopen jaar nog toch iets meer speelde dan misschien in de rest van het land. Waar volgens mij de hele Zwarte Pieten discussie ervoor heeft gezorgd dat het juist misschien wel extra veel is gevierd of wordt gevierd. Uh, althans, ik heb het idee, maar of het hm. zo is, weet ik niet. Nou, dat zou zomaar kunnen, Marno. Wij gaan jou horen ja, vanochtend. Top. Ja, zeker. Op deze 5 december in Amsterdam, dus in Zuidoost, Maino Remmers. WK-voetbal in Brazilië, dat begint nou toch echt te leven. Morgen is de loting, weten we wie de tegenstanders zijn van Oranje, de groepsfase, en ook waar we spelen. Eén ding is wel zeker, de finale is in Rio. En die stad bereidt zich al jaren voor op het WK. En ook op de Olympische Spelen trouwens, twee jaar later. Zo werden de drugsbendes uit de favela's verjaagd. En toch zijn niet lang niet al die sloppenwijken gepacificeerd, zoals dat zo mooi heet. Onze correspondent Mark Bessems ging met een Nederlandse hulpverlener kijken... in zo'n favela aan de rand van de stad. Zonder opnameapparatuur, want dat is te gevaarlijk. O Rio de de meeste sloppenwijken in het toeristische centrum van Rio... zijn min of meer klaar voor het WK. De politie is er binnengevallen, heeft de drugsdealers verjaagd... en het is er nu ietsje veiliger. Maar ver van de stranden en het christusbeeld... zijn veel favelas nog stevig in handen van de drugsbendes. De Nederlandse hulpverlener Robert Smits nam hem mee naar de wijk Antares waar hij een sportclub opzet voor kinderen. Drugsdealers uit het toeristische centrum hebben een toevlucht gezocht in wijken zoals Antares. Robert Smits kent Antares goed. Volgens hem was het te gevaarlijk om opnames te maken. En dus spraken we kort na ons bezoek aan Antares over hoe het daar nou eigenlijk is. Dat was nogal een ervaring. Wij uh, kwamen aan en we moesten over een bruggetje lopen. Uh, kan jij eens uh, vertellen hoe dat uh, eruit ziet, dat bruggetje? Uh, dat bruggetje ten eerste is het de enige toegangsweg tot de wijk. En daar hebben ze een aantal grote palen, ijzeren palen ingezet. En die, die, daar worden autobanden ingestopt. Op het moment dat de politie eraan komt, dan worden die banden in de brand gestoken. Zodat de politietank, ik heb het niet over auto's, maar ik heb echt een politietank. Die kan die wijk niet ingaan. In en toen kwamen we aan en wat bleek? Uh, een rokende... Uh, ...puinhopen waren allemaal... er was dus politie geweest. Ja, als je ziet dat, uh, dat die banden in de brand uh, al een tijdje hadden gestaan... ...is er politie in de wijk. We zagen ook helemaal geen uh, drugsjongens uh, op de motoren langs, uh, rijden. Dan, ...dan weet je, ergens is de politie. En dan moet je eigenlijk wel uitkijken. Uh, uh, mensen die gaan naar hun huis en die gaan naar binnen. Mensen leven binnen. Uit angst. Ja, uit de angst gewoon. Op straat is gewoon gevaarlijk. Je kan geen kant op als, de, als, als er ineens uh, geweld is tussen de politie en de, en de drugsdealers. Om elke 50 meter is wel een tafeltje waar allerlei drugs worden, uh, worden verkocht. En aan wie wordt dat verkocht? Dat zijn meestal aan bewoners van de wijk. Jongetjes van 8, 9 jaar. Die komen op hun fietsje naar zo'n uh, drugsplaats. Uh, uh, en die kopen dan drugs. En die gaan ze zelf doorverkopen aan andere kinderen die op, op school die een school zitten of aan mensen uit de wijk. Ze werden ook in de gaten gehouden. Hij ja, wordt constant in de gaten gehouden. En nou, ik begon al heel enthousiast. Begon ik die kant op te wijzen en die kant op, zei: je, niet wijzen, niet wijzen. Nou, wijzen dat is gewoon niet in een krotte wijk handig, want je weet niet wat of naar wie je wijst. Dus dat, ja, dat zeg je meteen. Dat doe je niet, hm. niet wijzen. Nou, dat was allemaal uh, vrij spannend. Uh, en we vertellen het nu. Uh, ik had het natuurlijk liever opgenomen. Maar dat was volgens mij ook niet zo verstandig. Ja, jullie gaan dadelijk weer weg en wij blijven achter. Hè, want de, de kans is, drie keer per week uh, is er, zijn er vuurgevechten in, in die wijk. Ik kan daar niet veiligheid uh, bieden voor geen enkele mensen die daar komt. Oh, dat zeg je nu. <laughs> Net Mark Bessems, ja, geluk. Hij was in zo'n favela in Rio de Janeiro... die de politie nog niet heeft schoongeveegd. Het is acht minuten voor, half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Misschien heeft u het eerder deze week gehoord. Minister Asscher van Sociale Zaken bij ons in de uitzending. Hij waarschuwde eh, voor Amerikaanse toestanden. Het is niet nieuw, het heeft met inkomen te maken. We zien al een aantal jaar werkende armen. Mensen die met één baan gewoon niet kunnen leven. In de Verenigde Staten speelt het probleem van de werkende armen die nauwelijks kunnen rondkomen al veel langer. President Obama wil daar wat aan doen. In een toespraak zei hij gisteren dat hij het minimumloon wil verhogen. Hij zei dat op dezelfde dag dat in Washington twee Walmarts hun deuren openden, een winkelketen die berucht is om zijn lage lonen. Where I work over 400 people are promoted Healthcare starting under 40 a month.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 De Senaat heeft een voorstel gedaan voor een hoger minimumloon. Maar het lot van het wetsvoorstel is onzeker. The, the, this shouldn't be ideologische ideological zijn. Ja, dat is het uiteraard wel. Want de Republikeinen gaan het voorstel voor een uh, verhoging van het minimumloon... vrijwel zeker tegenhouden, verwacht onze correspondent Wessel de Jong. Het NLS Radio 1 -journaal. Sport. De Nederlandse Eredivisie heeft Herenveen punten verspeeld tegen ADO Den Haag. Gisteren werd die wedstrijd ingehaald, het werd 1-1. Kenny Oktikdwa maakte in de gelijkmaker voor Herenveen. Eerder in de wedstrijd had Mike van Duinen ADO op voorsprong gezet. En de Hagenaar baalde ervan dat zijn ploeg die voorsprong niet vast wist te houden. Ja, zeker. Uh, zo de bij de drie punten die we keihard nodig hebben. En dan op het laatste moment uh, ja, valt hij uh, helaas voor ons uh, aan de verkeerde kant binnen. Dus uh, ja, dat is uh, goed balen. Ik vergelijk het wel eens met vorig seizoen en ja, vorig seizoen had ik het idee dat we altijd wel uh, ja, stand hielden of uh, net, uh, net, net iets meer geluk hebben. En, uh, ja, misschien zit het nu in de hoek waar de klap vallen, ja. Marco van Basten, de trainer van Herenveen was ook niet tevreden. Hij had niet verwacht dat zijn ploeg punten zou verspelen. Ik uh, had eigenlijk de hoop wel gehad dat we hier zouden hebben kunnen winnen. Ze waren toch behoorlijk gehavend. Maar we waren niet in staat om, uh, ja, om echt, echt te domineren en echt, uh, ja, de wedstrijd te beslissen. En, ja, je komt nog achter ook. En uh, Uiteindelijk moet je dus nog ja, uiteindelijk blij zijn dat je met 1-1 naar huis kan. maar uh, ja, Dat vind ik wel jammer, maar goed, dat is, uh, is de realiteit. Ook Ahead Eagles en Heracles Almelo moesten gisteren een inhaalduel spelen. Eerder in het seizoen werd die wedstrijd gestaakt vanwege hevige regenval. Moest nog 70 minuten worden gespeeld. Daarin scoorden beide ploegen eenmaal. Het werd 1-1. Heracles blijft op de 15e plek staan... en komt maar niet weg uit die onderste regionen van de eredivisie. Trainer Jan de Jonge snapt dat de fans hunkeren naar betere prestaties. Ik vind uh, dat... Het publiek hartstikke ontevreden mag zijn, want daarvoor is het publiek. Maar ik vind ook uh, uh, dat we naar de ploeg moeten kijken. En de ploeg is helemaal vernieuwd. Uh, op bijna geen enkele positie is hetzelfde. Nou, daar moet je uh, de tijd voor krijgen. En ik heb uh, aan alle kanten het gevoel dat, uh, dat, we, dat dat zo is. En dat de spelersgroep uh, daar ook 100% in meegaat. Uh, en dat zie ik dus door de week. Samen met de technische staf, de voorzitter, uh, de technische directeur, de algemeen directeur, iedereen die bij de club betrokken is. En, uh, en, en dat, uh, dat sterkt me in de gedachte dat we er absoluut uitkomen met elkaar. Want dat uh, gaat ook echt gebeuren. De gelijkmaker van Goa de Eagles kwam van Erik Valkenburg. Hij kopte een voorzet van invaller Mawuna voor in. De trainer Foukeboy was ook verrast door die actie. Ja, dat, uh, dat is zo. Uh, ik had al gewisseld. Uh, Valkenburg naar de spits. Uh, uiteindelijk uh, Mawuna Amevor uh, naar voren gedirigeerd. Dat is, is eigenlijk een verdediger, maar sterk in de lucht. Zeggen van, uh, oké, okay, uh, als er flankballen komen... we hebben flankspelers uh, en backs die doorkomen... dan moet jij met je kracht uh, goede koppen voor. Maar wat blijkt, uh, hij gaat hem zelf voorgeven. En Erik kopt hem binnen. Dus ja, nou, prima, rendement uh, top. In Duitsland werd er gevoetbald voor de beker. Bayern München speelde tegen FC Augsburg. En in die wedstrijd viel Arjen Robben geblesseerd uit. Nadat hij gescoord had trouwens. Hij moest het veld per brancard verlaten. Even werd er gevreesd voor een ernstige knieblessure. Maar het lijkt slechts, nou ja slechts... wel om een hele grote diepe vleeswond te gaan. En Bayern München won overigens wel. Tot zover de sport. Zo dadelijk spreken we de JOVD. De jonge liberalen Die zien het niet zitten. Guy Verhofstadt als voorzitter van de Europese Commissie. Waarom? Nou, Dat leggen ze zo uit. Dit is Radio 1. E. Eerst van het is half 7. Het NOS Journaal. Mark Visser, goedemorgen. Goedemorgen. Nederland krijgt vandaag te maken met een zware storm. Eerste zware windstoten bereiken halverwege de ochtend de kust. KNMI heeft voor de kustprovincies en het IJsselmeergebied... code oranje afgegeven voor extreem weer...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 Het weer dan nog. ja Storm dus vandaag. In de loop van de dag ook regen en s'avonds kans op winterse buien. En het wordt een graad of zes. Komt naar de verkeersinformatie, John Hoka. Goedemorgen. Lara, goedemorgen. Nou, op de A1 richting Amsterdam is al vroeg een ongeluk gebeurd. Bij knopend Diemen, daar staat 2 kilometer. En de rechterrijstrook is daar afgesloten. En ook nog veel vertraging op de A16 richting Rotterdam. Daar is namelijk een vrachtwagen stilgevallen bij het Dordrecht Centrum. En het gevolg is 6 kilometer file. En bij Dordrecht Centrum is ook daar de rechte ook dicht. Nou, dan zal de ochtendspit waarschijnlijk niet zo verrassend verlopen. Nee. Dat zal in de loop van de dag worden, spannend. Ja, hè? dat denk ik ook wel. Het is pakjes we wachten ook een, een vroege avondspits. Die zal rond de drie uur beginnen. Uh, het hoogtepunt, natuurlijk, rond vijf uur. Ook eerder, want iedereen gaat eerder naar huis. En ja, die zware windstoten zullen zeker wat meer de drukte opleveren. Ik verwacht rond vijf uur toch wel meer dan 300 kilometer. Zo, kijk eens. Aan. Nou, ja. wij spreken hier vanochtend. Okay. John, tot zo. Een minuut over half zeven. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. Na de grote Giro 555-actie is het een beetje stil geworden... rond de hulp aan de Filipijnen. Toch worden er hier en daar nog wel acties georganiseerd... zoals gisteravond bijvoorbeeld in Amsterdam... waarvan de opbrengst bewust niet op Giro 555 wordt gestort. Maar Robin Visser zoekt uit waarom niet. Ja, we kregen een mailtje op de redactie van Brigitte... en dat ging ongeveer als volgt. Eigenlijk zou ik nu op tournee zijn door de Filipijnen... maar door de ramp gaat dat natuurlijk niet door... Dus voelde ik direct de verantwoordelijkheid iets te organiseren. Het wordt een hele mooie avond en ik hoop dat jullie er aandacht aan willen besteden. Veel goed, aan Brigitte. Nou, Brigitte, daar ben ik dan. Ja, heel fijn. Wat is uw connectie met de Filipijnen? U bent een zangeres, hè? Ja. Spraan? Ja, dat klopt. En uh, mijn oom woont op de Filipijnen. Dus het is allemaal uh, uh, korte lijntjes. En ik ben daar twee jaar geleden geweest. En daar heb ik een agent ontmoet. En uh, nou ja, die zei, uh, je moet uh, hier komen zingen. En dat hebben we geregeld. Uh, en dat zou dus nu uh, plaatsvinden. Ja. Ja. Ja. Nou, de tournee gaat niet door en toen dacht je, uh, wat nu? Toen dacht ik, ik, ik kan dit niet voorbij laten gaan. Nou, wij zijn nu in een, mag je wel zeggen, hippe uitgaansgelegenheid... in het centrum van Amsterdam. Eén ding valt mij onmiddellijk op. Er hangen hier geen foto's van zielige kinderen... Of omgewaarde mensen in de gang? Nee, dat is uh, een, ten eerste niet echt een hele bewuste keus. Omdat ik dus in twee weken... Uh, dit heb georganiseerd en ook gewoon totaal uh, geen tijd okay. had om verdere decoratie te doen. Maar we zijn hier voornamelijk om een goede sfeer te creëren, yep. zodat mensen gewoon lekker gaan ja. drinken, luisteren enzovoort. Veel geld geven. Geld geven. Ja. Ja. Nou, je hebt een keur aan, uh, aan gasten, hè? aan optredens ja. uh, geregeld. Ja. Veel zangers natuurlijk, fotograaf zie ik ook. Maar waar ik mij persoonlijk heel erg op verheug, is Diana uh, Woei. Ja, leuk U hè! beervrouw. Ja, ja, ik vind het fantastisch dat zij er is, omdat het gewoon. Uh, wat is er interessanter dan echt weten waar een tyfoon vandaan komt. Ja. Dat is zo... Ja, ik bedoel, niemand weet dat eigenlijk. Ik heb in mijn carrière al heel wat weer mensen ontmoet... maar Diana Woei, die, die staat nog op mijn lijstje. Dat is de leukste. Dat is de leukste, ja? De is dat zo? De mooiste? De mooiste. Mevrouw Woei, wat een eer dat ik u nu eens in levende lijven mag ontmoeten. Nou, de uh, eer dat ik jou uh, stoor, stoor mag Stoor ik u ernstig? Nee hoor, ik stond net met een paar vrienden te praten. Nou, dat is toch een beetje de vraag. Uh, het nieuws, in het nieuws gaat het natuurlijk snel. Hè? Uh, het, dingen waaien ook snel over, om maar even in de terminologie uh, te blijven. Uh, weten we zo langzamerhand eigenlijk niet alles al over de Filipijnen? Kunt u nog iets nieuws vertellen over die tyfoon? Natuurlijk ja, weten we alles wel. Maar op zo'n avond is het natuurlijk ook wel fijn om het nog eens aan te stippen. En om nog nog misschien iets meer uitleg te geven over, over die tyfoon, ja. Hoe die nou echt ontstaat. Eh, dat soort dingen. Ja. En dat allemaal voor het goede doel natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja. Ik moet toch nog even terug naar Brigitte van Hagen. Want ja. er schiet me zojuist iets te binnen wat ik net vergeten ben aan je te oh, vragen. Goed. En dat is namelijk dat geld voor het goede doel, dat gaat niet naar Giro 555. Waarom um, eigenlijk niet? Nou, kijk, ik uh, heb dus een heleboel uh, mensen gesproken. Die zeiden uh -huh. van ja, die actie op Giro 555, weet je wel fucking goed, maar uh, ja, ik geef daar geen geld aan, want uh, bijvoorbeeld bij Haiti heb ik gehoord dat uh, de helft nog niet eens besteed is. Dus waar geef ik dan mijn geld aan? En uh, ja, ergens snap ik dat wel. En waar gaat het geld uh, naartoe? Het gaat nu naar de Real Life Foundation en ik heb echt direct contact met hun. En uh, uiteindelijk krijg ik ook echt foto's van mensen en hun nieuwe huis. The Real Life Foundation. Ik had hem persoonlijk nog niet gehoord. Nee, hij, hij is echt gevestigd in de Filipijnen. Dus dat is... Uh, ja, en zij doen daar altijd al werk. Maar nu ze hebben ze natuurlijk al het geld nodig voor het opbouwen van hun land. Dat is zangeres Brigitte van Hagen... die een benefiet voor de Filipijnen organiseert. U hoorde het. De benefietavond leverde ruim 2000 euro op. En dat geld gaat dus bewust niet naar Giro 555. Daarop is trouwens inmiddels wel al ruim 33 miljoen euro... opgehaald voor die Filipijnen. Actievoorzitter Henry van Egen is sinds 1 december trouwens op de Filipijnen... om te zien wat er daar met dat geld gebeurt... waar de hulp het meest ook nodig is. Op dit moment is u op het eiland Leiden in de buurt van de plaats Tacloban. en We hebben hem nu aan de telefoon. Meneer van Egen, goedemorgen. Meneer Van Egen. Ja, dag. Uh, wat ziet u daar om u heen? Wordt het geld daar goed besteed op het ogenblik? Ziet u daar al iets van? Bent, spreekt u met mij, met Hoi Van Egen? Ja, zeker, meneer Van Egen. Ja, uh, excuseer. Ik, uh, ik zit nu aan de satelliettelefoon. Ah. Uh, dus het was eventjes moeilijk om door te komen. Goed. Kunt u de vraag nog een keertje herhalen? Zeker. We hoorden net een reportage uh, vanuit Nederland. Een klein benefietconcert. Die mensen storten dat niet op 555. Ze zijn niet helemaal overtuigd dat dat geld wel goed besteed wordt. Wat constitueert u ter plekke? Uh, komt al het geld aan? En is er al iets te merken van herstel? Uh, de, de, nou, er is zeker... De herstel, dat is, dat, is een, dat, is een dat is een moeilijk woord. Want uh, het is natuurlijk nog maar een aantal weken... sinds dat uh, de, de Time Toen hier over heeft geraakt... En, we zijn door het uh, gebied heen gereisd en uh, hebben ook uh, een aantal uh, van de organisaties gezien die hier ter plekke werken. Uh, en we zitten nog echt in een fase van noodhulp nu nog steeds. Ondanks dat uh, de uh, Filipijnse mensen al bezig zijn met uh, hun huisje weer te herbouwen, petra, zie je dat er nog heel veel uh, hulp moet zijn, zowel medisch als voedsel, uh, als watervoorzieningen, als het zorgen dat gebieden schoongemaakt worden, zodat er geen risico is voor ziekte. En vandaag zijn we met drie organisaties op pad geweest. Met Save the Children, die vooral werkt met getraumatiseerde kinderen. En ook kinderen die hun ouders verloren hebben. En ook hebben we uitgebreid gezien centra waar kinderen nu worden ingeënt tegen risico op de ziekte. Dus dat hebben we gewoon aan de lijve meegemaakt. Daarna zijn we bij Oxfam geweest. En bij Oxfam hebben we gezien dat uh, zij uh, een, sinds, sinds uh, het begin van de tyfoon 150.000 uh, mensen geholpen hebben tot nu toe. En daarin uh, zitten zowel uh, voorzieningen van, van water en medische voorzieningen. Dat ze ook hebben geholpen uh, in een uh, buitenwijk van uh, Takteban om weer de watervoorziening op gang te krijgen. Dus ook de watervoorziening naar de huizen toe zelf. Mm. Dus als je vraagt naar mij, uh, komt het geld goed terecht? Dan denk ik dat, dat dat zeker bevestigend geantwoord kan worden... en dat er ongelooflijk veel werk verzet wordt door heel veel organisaties... die ook uh, de kans hebben om dat op wat grotere schaal te doen. Dus ik, ben, ik, ik zeg helemaal niet dat kleine organisaties geen goed werk kunnen doen... Maar zonder de grote organisaties die echte medische voorzieningen kunnen opzetten, gezamenlijk ook met de lokale provincies en de kleine ziekenhuizen... Uh, kan je gewoon niet alle mensen bereiken die nu bereikt worden. No. En u zegt, um, er worden alweer huizen gebouwd. Waar bouwen de mensen op dit moment huizen van? We hebben gezien, meneer Van Eger, dat alles plat lag in Tacloban. Ja, dat klopt. En dat is het ook nog steeds. En dat zal het verlopen van zijn, want... Letterlijk, als je er doorheen rijdt... We hebben gekeken, we zijn met drie personen hier op bezoek ook... En we hebben gekeken over een route van, ik denk een 15-20 kilometer... Of we één huis hebben gezien wat nog volledig stond. En we hebben er niet eentje kunnen vinden. Alle huizen waren beschadigd of waren echt totaal kapot. Maar wat er dan gebeurt is, ja... Het regent hier met regelmaat, nu toevallig ook. Ik sta hier buiten in de regen... Uh, wat je dan ziet is dat mensen natuurlijk iets, uh, iets boven hun hoofd willen hebben. Dus die gaan gewoon met de oude planken uh, en, en, en daken en golfplaten. Gaan ze aan de slag om in ieder geval iets te hebben. Ja. Uh, verder is het natuurlijk zo dat er veel uh, tenten en zeilen zijn uit, uh, uitgedeeld. En daar wordt dan ook. Uh, veilige voorzieningen voor, voor georganiseerd... zodat mensen in ieder geval droog kunnen zitten. Ja, en u had het ook over de kinderen... die um, geen ouders meer hebben, die getraumatiseerd zijn. Hoeveel, hoeveel komt u er daarvan tegen? Hoeveel, om hoeveel kinderen gaat het? Weet u dat? Ik weet het, Ik heb die cijfers niet precies voor handen. Daar zou ik op terug moeten komen. Maar uh, die, zijn, die zijn er zeker. Uh, uh, want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... Uh, uh, uh, slachtoffer geweest van, uh, van deze ramp. Uh, en die worden, nou Save the Children is er eentje van, maar ik denk dat, dat er een aantal andere organisaties zijn daar ook actief mee. Uh, heel specifiek uh, uh, wordt daar uh, zorg aan gegeven. Hm. En een andere waar ze ook mee bezig zijn, uh, dat is natuurlijk altijd na een, een ramp, is het, uh, het risico uh, dat dit soort kinderen bijvoorbeeld... Uh, in, de verkeer, in een verkeerd circuit terechtkomen. Hm. En dat hebben we ook gezien. Daar werken ze samen met uh, lokale uh, gemeenschappen... Uh, om hun heel bewust te maken van uh, die kinderen waar dat risico het hoogst is. Wat bedoelt u daarmee in het verkeerde circuit? Nou, verkeerde circuit bijvoorbeeld uh, uh, voor kinderprostitutie uh, en, en dat soort dingen... En dat is na, na een ramp, als er kinderen zijn die hun ouders verliezen, dat weten, dat weten we eigenlijk vanuit de eerder rampen, is er altijd dat soort risico. Dus daar moet je heel snel op inspringen. En Save the Children, hebben we gezien vanochtend, is daar gewoon heel actief mee bezig met de lokale gemeenschappen. Ja. En meneer Van Eger, u geeft al aan iedereen is druk bezig om, om er het beste van te maken, zijn eigen huisje weer wat op te bouwen. Zit er enige structuur in en, en kunnen lokale autoriteiten voldoende helpen? Ja, het, het, het, wat ik de, de, elke keer hoor als ik hier, hier vraag aan de, de organisaties en dan vraag ik ook aan lokale gemeenschapleiders zijn dat van uh, hoe zien jullie nu uh, de hulp? Uh, dan, dan, dan zie je dat uh, ze allemaal eigenlijk zeggen dat de coördinatie die er is tussen uh, de, de Filipijnse autoriteiten en organisaties zoals etc., dat die uh, goed verloopt. En goed georganiseerd is. En dat, dat, dat is heel goed te horen, want dat is natuurlijk in eerder rampen. Er zijn er best wel eens eh, problemen geweest. En we zien hier eigenlijk dat de Filipijnse autoriteiten heel sterk hun best doen om te zorgen dat alles toch goed georganiseerd ook loopt. En dat zie je ook als wij eh, naar voedsel. Uh, we zijn plekken geweest waar voedsel wordt uitgedeeld en water wordt uitgedeeld. En dat gaat ook heel georganiseerd. Mm -hmm. ja. Tot zelfs uh, een, een, een reclamatiemogelijkheid voor mensen die het niet eens zijn met de manier dat dingen gedaan worden. Heel zorgvuldig wordt daar, uh, wordt daar samengewerkt. Ja. Voorzitter van de actie voor de Filipijnen. Henry van Egen is op het eiland te leiden. De Filipijnen. Meneer van Egen, hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan en sterkte met uw werk. Ja, dankjewel. Tot ziens. Dit is tot half tien. Het NOS Radio 1 Journaal. Het is kwart voor zeven. Ik neem u mee naar het voetbal. Herenveen had gisteren in de Nederlandse Eredivisie op de vierde plek terecht kunnen komen. Maar ja, er moest er wel gewonnen worden van Ado Den Haag. En dat gebeurde niet. Het inhaalduel eindigde gisteravond in 1-1. Pas in de blessuretijd maakte Heerenveen gelijk. Trainer Marco van Basten die begrijpt er niets van... had erop gerekend dat zijn ploeg wel drie punten zou pakken. Ik uh, had eigenlijk de hoop wel gehad dat we hier zouden hebben kunnen winnen. Ze waren toch behoorlijk gehavend. Maar we waren niet in staat om, uh, ja, om echt, echt te domineren... en echt uh, ja, de wedstrijd te beslissen. En ja, Je komt nog achter ook... En uh, uiteindelijk moet je dus nog ja, uiteindelijk blij zijn dat je met één in naar huis kan. Maar uh, ja, dat vind ik wel jammer. Maar goed, het is, uh, het is de realiteit. Maar waar zit nou het pijnpunt? Want ik heb altijd het gevoel in een wedstrijd... dat als jouw ploeg in een bepaald ritme komt, in, en dat kan een fase in een wedstrijd zijn... dat er zo drie, vier kansen gecreëerd worden die nog behoorlijk groot zijn ook. Ja, mm, nou, dat klopt ook wel. Maar ja, ik weet niet. Ik had het idee dat uh, sommigen toch ook een beetje last hadden van het kunstgras. En uh, dat dat toch wel een beetje onwennig was. En uh, ja, want er waren heel veel onnodige foutjes. En die paar kansen die we kregen met Alfred. Ja, ja dan moet je ook een beetje, ma beetje masse hebben dat het net goed valt. En uh, ja, dat viel deze keer niet goed. Ja, dat is grappig, want als we het over Finn hebben, dan hebben we het altijd over of mooie goals of over hoe belangrijk hij is. En anders uh, hebben we het altijd over zijn gemiste kansen. Is dat, uh, is, is dat het leven van de spits? Ja, natuurlijk, hij beweegt zich natuurlijk veel uh, rondom de goal. En hij is een jongen die uh, zeg maar het verschil heeft gemaakt en kan maken. En eigenlijk ook wel moet maken. Dus die paar kansen die hij heeft, die zijn belangrijk. Dus uh, nou goed, uh, ik vond hem vandaag uh, niet beslissend. In een aantal momenten had hij net een verkeerde keuze. Nou, ja, dat is uh, menselijk, maar het is wel jammer. Want uh, ja, dat zijn toch de momentjes uh, waarin hij ons enorm kan helpen. Ja, een groot moment voor hem is dat hij hem wil afleggen. Uh, zeg je dan na afloop tegen hem... Uh, Zelf ook oudspits geweest. Gewoon rammen? Nee, nee. Kijk, dat zijn momenten. Dat maakt uiteindelijk het verschil tussen een goede wedstrijd en een goede speler. En hij koos nu voor uh, de afleggen. Dat, dat, dat was op zich een goede keuze. Alleen ja, hij moest dan uh, langs of door zijn benen van de tegenpartij. Dat lukte niet. En uh, ja, kijk... Hij had hem ook kunnen schieten, maar hij lag waarschijnlijk net niet lekker voor zijn voeten om hem dan uh, op de goal te schieten. Dat, dat zijn momenten, dat kan ik hem niet kwalijk nemen. Maar uh, ja, het feit dat hij nog een keer een bal heeft die hij terug moet leggen op, op uh, Bilal, ja, dat vind ik wel iets wat hij, wat hij had moeten doen. Marco van Basten was dat in gesprek met de sportverslaggever Jeroen Elshoff. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB... John Sahoka staat al vroeg vast, bijvoorbeeld richting Rotterdam. Ja, dat gaat om de A16 richting Rotterdam, Marcel. Een vrachtwagen met pech blokkeert bij Dordrecht Centrum rijst ook. en het gevolg is 10 kilometer file tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum. Wilt u niet in de file staan, kunt u het beste bij knooppunt klaar van polder... de borden ZXC Rotterdam volgen. Met Roadblock, hoor u. Marno Remmers, vanochtend nog in Sinterklaas-sferen. Nou ja, dat valt nog maar te bezien. Marno Remmers, nu bij Miss Kitty. Ja, die is in het nieuws gekomen. Miss Kitty over deze hele Zwarte Pieter-discussie... En ik uh, moet heel eerlijk zeggen... u hebt er ook een beetje last van meegekregen, die Er zijn ook vervelende dingen binnengekomen op internet en zo. Ja, inderdaad. Maar dat is volgens mij nu wel algemeen bekend... Hè, dat het moment dat je je mening uitspreekt... dat uh, je dan ja Nederland over je heen krijgt. Dat is ja. misschien een beetje over... Niet aan Zwarte Piet. Ja. Absoluut niet. Er is en, kom... toen het, het heleboel gedoe... Uh, uh, volgens mij uit, uit Brabant ook. Uh, Zo'n website uh, is er toen gekomen. Hè? Uh, heb je het nu over de uh, Piet? de nee, was... Petitie, hè? Petitie, oké, okay, ja. Ja. ja. Goed, maar vandaag is dan de dag en uh, uw dochter zit op een school waar ze gewoon traditioneel Sinterklaasfeest vieren. Ja, dat klopt. En dus houdt u het thuis? Ik hou haar thuis. Dat mag natuurlijk niet, hè? Ik heb uh, via de officieel verlof aangevraagd, omdat ik duidelijk, uh, nou, ik ben er al een aantal jaren mee bezig, kenbaar heb gemaakt dat ik daar niet van gediend ben en dat ik haar niet wil blootstellen aan deze vorm van karikaturisme. En, uh, ik, dus ik hou haar thuis, ja. ja. Nou, er is ook een hele briefwisseling geweest met de school. Want de onderwijsinspectie stelt dat het Sinterklaasfeest... een onderdeel is van het lesprogramma. En dat je daar niet zomaar van weg mag blijven. Dat de school dan een alternatief moet bieden binnen de school. Niet alleen maar een beetje huiswerk meegeven. En dat er nu geen sprake is van gewichtige omstandigheden zodat er geen vrijstelling kan worden verleend... op grond van artikel 11g van de leerplichtwet. Doe maar. Ja, heftig, hè? Wat gaat u nou doen vandaag? Nou, vandaag ga ik een gigantisch leuke dag met mijn dochter hebben. Dat is één ding wat voorop staat. Ze gaat lekker cadeautjes uitpakken. Uh, o, oh, dus dat wel? Natuurlijk wel. Sinterklaas is toch een feest voor alle kinderen? Het moet ook een feest voor alle kinderen zijn. En het moment dat een bepaalde groep kinderen... zich daarbij buitengesloten voelen of vervelend voelen... vind ik dat je als moeder zijnde voor jouw kind moet opkomen... en haar... Op de juiste manier wel het feest moet laten vieren. Ja, nou, nou was ik gisteren, hadden we het ook al over Sinterklaas. Toen was ik in Drachten, Friesland. En uh, het is net. Ik, ik had daar het idee. We hadden daar, met een banketbakker die een prachtige zwarte pietentaart had gemaakt. Compleet met de oorringen, de rode lippen, kortom. Alles wa, waar u nou juist een beetje tegen ageert, of een beetje veel. Uh, hij zei: Het is net alsof dat door de hele discussie. alsof die wel hier bijvoorbeeld in Amsterdam Zuidoost leeft. maar in de rest van Nederland juist het averechts effect heeft gehad. Mm, ja, kijk. Je, je, je kan het op twee kanten bekijken. Het zou het averechts effect kunnen krijgen... maar je kan ook bewustwording creëren... bij de mensen die um, hier nog niet bewust van zijn. En ik ga echt voor het laatste. Ja. Maar is het u nou achteraf tegengevallen, het effect? Of zegt u, nee, het heeft toch de publiciteit heel goed gehad... op met het kabinet toe, we hebben het erover. En dan komt het nog wel. Ja, ik ben, ik ben gewoon hartstikke trots op de manier waarop het nu gaat. En ik heb eindelijk het idee dat, dat er gehoor aan wordt gegeven. Op, al is het gering... Maar gering is meer dan niet. Daarom gaan wij nu naar uh, basisschool De Polstok. Die is hier vlak in de buurt. En daar doen ze dan ook vandaag op een iets andere manier... dan alle andere jaren. nog Rimmers besteedt aandacht aan 5 december. Zeven minuten voor zeven is het. U luistert naar het NOS Radio. Eén journaal op deze pakjesdag. Liberale leiders van Nederland, België en Luxemburg... steunen de Belg Guy Verhofstadt... bij zijn kandidatuur voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Dus ook de VVD. En dat is tegen het sierenbeen van de jongerenorganisatie van de partij. De JOVD. Voorzitter Christian Quint, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, wat is er mis met Guy Verhofstadt? De keuze past gewoon niet bij het VVD-verkiezingsprogramma. Volstad droomt van een federaal Europa. Terwijl de VVD altijd heeft gestaan voor een Europa dat past op de plaats maar Het verkiezingsprogramma heet zelfs Europa waar nodig. Dus die keuze is gewoon volstrekt tegenstrijdig. U praat Fritz niet... Bolkenstein een beetje na, hè? En partijgenoot Mark Verheijen. Nou ja, Bolkenstein praat uiteraard altijd zinnig. Maar het gaat dus niet om de persoon, Volstad. Maar om de ideeën waar hij voor staat. En dat is een federaal Europa. Dat is iets waar de VVD-kiezer en in ieder geval het VVD-verkiezingsprogramma niet mee eens is. Dus we zijn zeer verbaasd over die keuze die de VVD gisteravond heeft gemaakt. Hm. Maar Verhofstadt is de leider van de liberale fractie in het Europees parlement. Zit hij daar dan ook mm -hmm. onterecht, vindt u? Hoe bedoelt u? Nou ja, zou die dan ook daar vervangen moeten worden? Want uiteindelijk maakt de VVD ook deel uit van die liberale fractie. En dan moet je je leider toch steunen, lijkt me. Dus zeker dat hij op dit moment de leider van de ALDE-fractie is. De vorige keer zijn er echt afspraken met Rolstap gemaakt dat hij als voorzitter van de ALDE niet te veel zal gaan praten over een federaal Europa. Dat heeft hij de laatste vier, vijf jaar wel gedaan. Dus die afspraak heeft hij toen al geschonden. En op dit moment is er nog een andere kandidaat, een goede optie. Dat is Olli Reen, begrotingscommissaris van de Europese Commissie. Hans Banen heeft uh, Rutte ooit de politieke vader van Oliveen genoemd. Dus er is zeker een alternatief waar de VVD voor kan kiezen. En het is dan ook teleurstellend dat ze gisteravond al gelijk ons steun voor volstad hebben uitgesproken. Ja, ze proberen natuurlijk samen een front te vormen in de aanloop naar de Europese verkiezingen. En dan nou steekt u een, een stok tussen de wielen. Ja, het is nooit verkeerd om een front te vormen, maar dan moet je wel een front vormen met iemand waar je het echt mee eens bent. En als er iemand is die staat voor een federaal Europa, ja. iets wat de VVD altijd heeft verworpen, dan is dat gewoon een rare keuze. Aan Gaat u dit aankaarten bij Mark Rutte? Is er hier überhaupt nog iets aan te doen? Uh, of er iets aan te doen is, is aan de VVD zelf. Maar wij zullen als jongere beweging in ieder geval altijd een standpunt laten horen. Dat hebben we gisteravond gedaan middels een persbericht. En als we met de VVD praten, zullen we zeker dit standpunt ook laten horen. En uitleggen waarom wij het inhoudelijk een verkeerde keuze vinden. Hm. Ja, en nog even over Olly Reen. Denkt u dat hij dan minder mm -hmm. federaal denkt? Uh, Olly Reen denkt minder federaal. Hij is wel een, een echte Europeaan natuurlijk. Het is een Europeaan, dat is ook niet erg. Het gaat erom wat hij inhoudelijk vindt. En inhoudelijk past hij beter bij het VVD-verkiezingsprogramma dan de heer Volstad. Christian Quint, landelijk voorzitter van de JOVD. Hartelijk dank. Bedankt. Goedemorgen. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Het recht een staking bij KLM. Personeel in de lucht en op de grond voelt zich tekort gedaan door de slechtere arbeidsomstandigheden. En daarna stellen de vakbonden dat KLM-topman Camille Eurlings zich te weinig laat zien op de werkvloer. Zaterdag zal het personeel stiptheidacties houden... en daardoor kunnen de land uiteindelijk vliegtuigen aan de grond blijven. Het is een verhaal uh, wat terug te vinden is in de Telegraaf trouwens. Ook voor veel arme kinderen wordt het een leuke pakjesavond. Dat schrijft het AD. Duizenden gezinnen uh, hebben gebruik gemaakt van speelgoedbanken... of de Sint dan, hè, in dit geval. Het zijn winkels waar speelgoed gratis wordt weggegeven... aan mensen die iets minder te besteden hebben. Speelgoed krijgen uh, de speelgoedbanken van mensen met kinderen... die ermee uitgespeeld zijn. En de groene revolutie komt uit het noorden, kopt de Volkskrant. En dan hebben we het over de Denen, of eigenlijk de Deense windenergie. Het is niet alleen belangrijk voor de Denen zelf, maar is ook een sterk exportproduct. Deense minister van Energie legt uit wat het geheim is van het succes. We hebben iets bedacht en dat volgehouden. Nu werken er 25.000 Denen in deze duurzame sector en is er een miljardenomzet. De rekentoets voor kinderen in het voortgezet onderwijs deugt niet, stellen experts in Trouw. De toets is vanaf dit schooljaar verplicht. Drie kwart van de vragen is volgens een hoogleraar wiskunde... absurd en gekunsteld. Dan naar een uh, grote foto op de voorpagina van het AD. We zien daar Edwin de Rooy van Zuidenwijn rustig zittend voor zich uitstarend inpak... op de publieke tribune van de Tweede Kamer... met daaromheen de tekst... Hij kwam als winnaar, maar droop weer af als een verliezer. Volgens de krant is de Rooy van Zuidenwijn weer een illusiearmer... omdat hij van de premier geen excuses en geen schadevergoeding krijgt. Nou. Metro nog even, daarin staat dat vacatures vaak niet beschrijven... wat de baan daadwerkelijk inhoudt... en daardoor komen sollicitanten bedrogen uit als ze zijn aangenomen. Werkzaamheden, de sfeer, arbeidsvoorwaarden... komen in bijna de helft van de vacatures niet overeen met wat was beloofd. En dan spits nog even op de voorpagina een pikante verwijzing... naar de première van de film Bros Before Hoes... van de New Kids-acteurs. We zien de burgemeester van Maastricht, onder Hoes, daar is hij weer... een wangzoengever nu aan zijn echtgenoot, Albert Verlinde... met daarboven de tekst Hoes Before Bros... Oh. Who's, before bros? Who's before bros. En hebben we ook nog die kop, he? de Telegraaf. Oh, ja. Over onnohoes en de zoen. Onno zullen zoen, is de kop. We kunnen er wat van he? bij de Telegraaf. Nou, tot zover de kranten. Zo dadelijk meer in onze uitzending. Blijft u luisteren.